Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Schoof staat achter het besluit om de voorjaarsnota niet vandaag, maar morgen te presenteren. Schoof kreeg op de persconferentie na de ministerraad veel vragen over de gang van zaken rond de nota. Gisterochtend werden de partijen het eens, maar de presentatie is pas morgen. Tot nu toe hebben de partijen vooral willen delen wat ze hebben bereikt, zoals geld voor defensie en het bevriezen van sociale huur. Maar waar dat van betaald wordt, kwam nog niet naar buiten. In de nota is wel afgesproken om het plan om kinderopvang bijna gratis te maken uit te stellen met twee jaar. Ook het vorige kabinet had de plannen al uitgesteld. Door de uitstel kan het kabinet bijna 3 miljard euro aan andere zaken uitgeven. Het idee is nu dat de kinderopvang over vier jaar bijna gratis wordt. In Italië zijn zeker vier doden gevallen toen een cabine van een kabelbaan neerstortte. Ook raakte iemand zwaar gewond... De vijf waren bijna bij het aankomststation in de buurt van de vulkaan Vesuvius toen de kabel brak. De cabine kwam terecht op een hoogspanningsmast. Door het slechte weer in Italië is het volgens lokale media lastig om de cabine te bergen en hulp te verlenen. De doden zijn twee toeristenkoppels. Het Openbaar Ministerie in Italië onderzoekt hoe de kabel kon breken. In de Spaanse stad Granada heeft de politie een ondergrondse schietbaan gevonden. De baan van drie verdiepingen werd gebruikt om illegale wapens te testen die daarna werden verkocht aan criminele bendes. Naast wapens werden ook twee marihuana plantages en 60.000 euro gevonden. De schietbaan lag meters diep onder een huis in een tunnel die met de hand was uitgegraven. Drie mensen zijn aangehouden voor de vondst in Spanje.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 Zo zijn we weer toegekomen aan uurtje nummer 3. En dat betekent dat we gewoon vrolijk verder gaan op de radio. Want ja, wij zijn wat dat betreft met de YouTube zijn we een beetje gestopt. Hoewel, ik zie nog wel op televisie dat ik nog ergens in beeld ben. Maar goed, het maakt niks uit in dat opzicht. Uh, Tobias vader, samen met Mariska Lialing. Featuring Von V staat erbij. Uh, maar het is toch echt de stem van Mariska Lialing. En dat heeft uh, alles uh, te maken met een op handen zijnde nieuw uh, single van Von V. Die ga je uh, verderop in dit uur horen. En wat uh, ook uh, het geval is. Er zit een clip bij die uh, bij ook de makers vandaan komt. Waar dit nummer uh, aan gerelateerd is. Ik zeg het een beetje plastisch, maar uh, ze zijn bij dezelfde videoboer geweest die uh, met Artificial Intelligence werkt. Um, Tobias Bader heeft dat uh, gedaan met uh, The Cards we Draw. Uh, die komt uit dezelfde studio. Ik meen dat het iets met, uh, met Art Gallery uh, te maken heeft. Uh, daar, uh, daar, ja, ik ben de naam uh, helemaal uh, een beetje kwijt, maar daar komt het ongeveer uh, uh, vandaan. En dat uh, doet Von Vee op het uh, nieuwe uh, album, of nieuwe album, op het nieuwe single. Met Floating doen ze dat hetzelfde. Dus morgen, als die single verschijnt, zit daar dus, als het goed is, ook een clip. Um, en als ik het niet goed heb, dan zal ik wel waarschijnlijk een app uh, krijgen van Mariska uh, van Von Vee. Want uh, die weet het exact. Maar uh, ja, ik kan eigenlijk ook wel de app uh, er even bij pakken. Want daar heeft ze het ook uh, gemeld. Uh, wat betreft ook de studio... Um, in dat opzicht. Dan moet ik even zoeken... waar ik die app heb... staan. Want uh, dat is altijd leuk... als je dan op een gegeven moment tijdens de uitzending... iets wil zoeken. Uh, en dan vind je het uh, weer in de eerste instantie... weer helemaal niet. Nou, dan ga ik uh, gewoon even... op uh, de naam van... degene zoeken die ik uh, moet hebben... Uh, en dan komt het vanzelf naar boven. Kijk, hapla, daar is, de, daar is het al. En dan kan ik ook meteen afleiden bij welke... Kijk, hier is het. Het verhaal wat betreft de video is gemaakt door i Amelia de la Vega. En dat is een beetje ook uh, hetzelfde waar bijvoorbeeld dus ook uh, Tobias Bader dat verhaal heeft uh, gemaakt... Uh, en dat is uh, dezelfde studio. Dus dat, uh, dat is een beetje uh, hoe het zit. Uh, nu heb ik uh, heel genoeg erover uh, uh, zitten uitweiden. En dat betekent dat we nu gewoon weer even een beetje muziek uh, laten horen. En dat is uh, de nieuwe van Koos. En daar heb ik ook nog wat over te vertellen straks. Het is It's been there before we met. Now I see who it me Het is Thank you. single van Lemon. Ze willen elke maand een single uitbrengen. En dit is single nummer 4. En uh, morgen komt die uit Till the Break of Dawn. En daarin is ook weer Kath Cothie uh, op te, te horen. Die van de stereo MC's. En Koos, die hoorde je daarvoor met Tie to You. En daar hebben we ook nog wat over te melden. Want bij bevrijdingspop is zij gewoon te zien. Zij heeft helemaal niks gewonnen of wat dan ook. Maar uh, zij uh, zal uh, het podium. Uh, zij mag het. Uh, ze mag op het uh, Sena-podium zij openen. En dat is, in, uh, dat is toch best wel opmerkelijk. Uh, van uh, de In-Hogeschool Conservatorium. Daar uh, mag zij dus uh, spelen met haar band. Waarbij dus ook iemand meespeelt. En die is hier ook uh, bij ons in de studio geweest. En dat is. Eline, uh, volgens mij zeg ik het goed. Uh, Eline Heemskerk. En die uh, staat ook in de finale, volgens mij, van. De halve finale sowieso van uh, mooie noten. De finale moet nog uh, blijken. Maar daarin is zij ook uh, te zien. En die speelt ongetwijfeld mee. Dat is een beetje de informatie. En nu gaan we weer even verder met weer een nieuwe single die morgen uitkomt. En dat is Miss Meredith. Samen met Seamus. En het nummer dat heet Everyone. arrive. Please come aboard take, take your seat. seat. <laughs> Thank you. walls my heart but she knew how to break in. She spoke right to my heart and turned the fire on And now I'm gonna give it back to her forevermore This love is from the source, what's written in the stars Let's lift up to the sky and go explode Just to be part of something i never did the yankee in my dreams that whispered from afar gods on his way but not in this bar this morning States. En daarvoor hoorde je Miss Meredith met haar uh, nieuwe single. En dat heeft ze samen gedaan met Seamus. En dat nummer dat heet Everyone. We hebben zo dadelijk nog uh, een uh, gesprek wat ik eerder had uh, opgenomen met uh, Sepp Adams. En dat uh, gaat over onder meer het album Bittersweet Nostalgia. Maar uh, er zit ook een uh, single bij die hij uh, heeft uitgebracht. En uh, nu moet ik eventjes in mijn papieren zitten rommelen. Want anders dan, uh, vind ik het niet. En, en die nieuwe single die heeft hij al uitgebracht. Uh, dat is Worth Waiting For. Dat, uh, dat is ook uh, meteen na het gesprek uh, te horen. En voor het uh, gesprek is Guitar Hero 3. Dat is ook weer een reden, maar dat legt hij in het gesprek zelf wel uit. Een single die ook morgen gaat uh, verschijnen is uh, deze van, uh, van Nevin. En dat nummer dat heet Feel. Van Nevin en dat heeft ook te maken met een nieuwe EP die op komst is. En je hoorde viel uh, en dat nummer dat komt morgen uit. Over Lemmen gesproken, die staan trouwens nog. Uh, die spelen uh, trouwens ook op Koningsdag in Beverwijk. dat Moet je maar even checken bij, bij ze. Volgens mij heet het Camille. Daar uh, spelen ze. Uh, zou ik uh, bijna vergeten te vertellen. Uh, want die hebben we eerder al laten horen. Maar ze spelen dus op Koningsdag. En dat is dit keer op zaterdag 26 april. Trouwens, er is volgende week uh, zaterdag uh, nog meer uh, rondom uh, Koningsdag. Of op Koningsdag nog wat, uh, wat te doen. En uh, we zijn bezig om in ieder geval iets uh, daarover te vertellen. Wat door Slachthuis Haarlem wordt georganiseerd. Maar dat... Uh, ...bewaren we voor de volgende uitzending... ...en dat is ook meteen een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... ...dat is dan bij deze gezegd. Over, daarover gesproken... Seb Adams uh, die zat daarin... ...in de editie van oktober... ...toen kwam hij hier spelen... ...en toen uh, liet hij ook uh, de akoestische versies horen van de nummers... ...die uiteindelijk uh, ja, toch een uh, wat bombastisch geheel uh, zijn geworden... Maar met deze Seb Adams heb ik ook nog een gesprek uh, gevoerd. En dat ging onder meer over het album wat hij uit uh, gaat uh, brengen. En dat is Bitter Sweet Nostalgia. Maar eerst hoor je Guitar Hero 3, dan het gesprek. En daarachter hoor je dan uh, de single Worth Waiting For. Dat is uh, de volgorde. Maar goed, we gaan eerst uh, beginnen dus met Guitar Hero 3. Where did they go? We used to hang out in my room, and now I sit here all alone. And this bitter, sweet nostalgia for a time I can't let go is creeping up on me, it's got a grip on me. Hero Three, I can still feel the static from that old TV head. It's so loud, it pissed off the neighbors, but I. I wish We hebben hem ooit uh, in onze studio gehad tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, Sebastian. Uh, Seb Adams voor de, de mensen die hem echt kennen. Wanneer was dat ook alweer? Even uit mijn hoofd? Oh, dat was wel een tijdje terug. <laughs> ja. Ik denk nog met, uh, met de vorige single, ja? een paar maandjes geleden. Ja, ik, volgens mij, uh, het vermoeden is ergens oktober. Ja, precies. Eind ja, oktober zelfs. Precies, ja, ja. Uh, dat is alweer een tijdje terug. Uh, maar inmiddels uh, heb jij niet uh, stilgezeten en heb jij een single uitgebracht. Zeker. En die single die heet Worth Waiting For. Ja, klopt. Worth Waiting For. Ja, het is uh, uh, nou, eigenlijk met uh, de afgelopen singles is het uitgegroeid tot een, uh, een album. Mm -hmm. uh, die we uh, volgende maand gaan uitbrengen. Um, die heet Bittersweet Nostalgia. Dat komt uit uh, de, de, de single die ik vorige keer bij jullie heb gespeeld. Guitar Hero 3. Ja. Uh, daar zaten die woordjes in. Bittersweet Nostalgia. En ja, dat, ja dat is zo in mijn hoofd uh, uh, ja, ge, gepland. Dat ik dacht, dit moet groter worden dan alleen maar dat liedje. Ja. Uh, en daar is dit liedje er, er een van. Ja. ja, hang jij in nostalgie? Ja, het is... Um, ik, ik was al met... het uh, ...mijn vervolg op het eerste album Bezen. Yeah. Dat was eigenlijk een hele set andere nummers dan, uh, dan nu. En ja, die nummers... Uh, die, ...op een gegeven moment voelde ik het niet meer. Dus ik ben opnieuw begonnen met, uh, met nieuwe liedjes... ...zoals Guitar Hero 3 en Work Waiting For. En ik merkte gewoon dat die nostalgie voor mij op dit moment... even ...heel, uh, ja, heel belangrijk was. Gewoon terugdenken aan, aan vriendschappen... ...aan games die we speelden als tieners... En even, ja, het is toch een soort van oude warme jas die je even aantrekt. Mm -hmm. Die voor mij nu heel comfortabel voelt, ja. Ja, hoe comfortabel in dat opzicht? Ja, het zijn, uh, ik heb heel veel referenties naar, ja, naar games. Uh, zoals Guitar Hero, uh, Skate. Uh, ja, gewoon games die we vroeger met vrienden speelden, mm -hmm. en ook vriendschappen die, ja, weet je, die, die er nog wel steeds zijn. Uh, maar ja, die, die mensen zie je gewoon niet zo vaak. Maar omdat je allemaal druk bent en, en, en je doet allemaal je eigen ding. Hmm. En, uh, ja, dus vandaar ook wel dat, dat bitter zoete, zeg maar. Het, is, ja. het zijn fijne herinneringen, maar ja, je mist het ook gewoon heel erg. Ja, wat, wat uh, moet het karakter dan worden van uh, bittersweet nostalgia? Ja, eigenlijk uh, ja, wat alle nummers gelijk uh, trekt. Dat, dat is gewoon het, het, het bittere randje bij de, de fijne herinneringen, maar ook juist uh, het. Het zoete randje bij de minder uh, leuke herinneringen. Bijvoorbeeld, ja, COVID. Het hmm? is toch niet een, een hele leuke tijd... Uh, ...waar heel veel mensen... Uh, ...ja, hoe heel veel mensen erover terugdenken. We hebben ook wel weer... ...weet je, ik heb met mijn vriendin... ...gingen we in een, in een camperbusje... ...wat we net gekocht hebben... Uh, ...hadden, gingen we gewoon naar Zweden. Want we dachten, ja, we mogen nergens heen. Uh, we mogen nergens heen vliegen. Uh, weet je, we gaan gewoon met de camper. We, we trekken erop uit. En dat zijn ook hele mooie herinneringen geworden... Ja, terwijl toch wel een beetje de hele wereld uh, uh, nou ja, plat lag. Uh, dus dat, dat heeft dan ook wel weer dat, dat mooie randje bij wat minder leuke herinneringen. Uh, en, en dat is eigenlijk wat, wat het hele album samenvat. Ja, ja. ja, ja. Uh, dan moet je natuurlijk ook uh, daarover nadenken van wat voor, uh, ja, wat voor hoe, hoe het uh, uh, moet gaan klinken in dat opzicht. Zeker. Ja. En dat is, dat is voor mij, uh, maar ja, dat is gewoon heel persoonlijk. Ik, ik weet niet of de luisteraar zich daar uh, heel erg dat, uh, gaat herkennen. Voor mij is het ook echt um, een verzameling van sounds uit mijn jeugd, die ik eigenlijk, waar ik heel veel inspiratie uit heb gehaald, en die heb ik gecombineerd. En dan ja, is het voor mij heel erg uh, jaren negen punk dus uh, bands als Green Day, Blink, uh, nou ja, dat soort bands, maar ook Waar het voor mij ooit begon, Guns N' Roses. Um, maar ook, ook modernere invloeden, zoals 21 Pilots, Able Nation. Ja, eigenlijk ja, alles wat voor mij uh, mijn, mijn. hoe zeg ik dat? Ja, gewoon mijn muzieksmaak gevormd heeft, dat zit erin. Ja. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat is dus die single dus geworden. De nieuwe single die je dus uitgebracht hebt. Uh, die is weer een tijdje uit, toch? Uh, die is nu ja, een dag of tien, ja, een beetje, ja. ja dat is, uh, uh, komt er nog uh, meer aan voordat je dat album uh, uit uh, gaat brengen? Zeker, ja, ik kan het alvast uh, verklappen en die zal ik ook zeker van tevoren naar jou toesturen. Mm -hmm. Even kijken hoor, moet ik even spieken. 2 mei ja. komt het liedje Rearview Mirror uit. Rearview Mirror. Ja, uit Ja. achteruitkijkspiegel. Uh, dat is ooit volgens mij uh, nog eens een keer een track geweest van Pearl Jam. Klopt, ja klopt. Nou, dat <laughs> ja. Pearl Jam is ook een van mijn inspiraties. Ja. Uh, verder dan de titel... Uh, ja, ik, ik vind het ook wel... Uh, gaat het niet heel erg uh, qua inspiratie voor dit nummer? Ja. Um, ik, ik weet inderdaad dat ze die track hebben... Maar de, ja, het heeft er verder niet zo heel veel mee te maken. Maar uh, ik vond dat wel een leuke knipoog naar... Uh, naar Eddie Vedder. Ja. Ja. Um, hoe staat het uh, verder met het leven van Seb Adams? Is hij bezig ook met optredens of wat dan ook? Ja, we zijn, uh, we zijn heel druk deze zomer. Uh -huh. uh, we hebben dus onze albumrelease in de Forstin in Hilfsem op 23 mei. Van uh -huh. Wanneer het album uitkomt. Ja. En um, ja, de week daarna uh, gaan wij op een driedaagse UK-tour. Ook nog. Ja, dat is echt uh, bizar hoe dat gelopen is. Maar uh, ja, gewoon een headline tour. We hebben voorprogramma's. Het is allemaal voor ons geregeld. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik kan niet wachten. Uh, en daarna gaan we ook in, in Nederland nog een paar hele leuke festivals doen. Dus uh, ja, er komt een hele leuke zomer aan. Ja. Uh, met heel veel muziek. Ja, dus, uh, ja de, de, met, uh, met andere woorden. Je hebt het, eigenlijk, het album eigenlijk al geschreven en uitgewerkt. Ja, het album ligt al helemaal, uh, helemaal gewoon klaar. Uh, mm. We zijn nog wel een beetje de laatste puntjes, gewoon qua, uh, nou ja, gewoon qua content uh, aan het maken. zeg maar, music videos en dat soort dingen. Ja. Um, maar uh, nee, dus, uh, ja, ik kan niet wachten tot eind mei. Ja, ja. Uh, waar ben jij als afsluitende vraag uh, te vinden op het wereldwijde web? Uh, nou, we zijn gewoon op, op Instagram, TikTok, Sepp Adams en, uh, en ook natuurlijk op Spotify en, uh, en YouTube. I haven't been myself lately. I got sick and tired of having to play a part.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 Weer een uh, typische Seb Adams single en eigenlijk ook een Seb Adams productie. Worth waiting for, dat is uh, de nieuwe single. En uh, Rearview Mirror, dat wordt dus uh, de nieuwe single en die komt over twee weken uit, als het goed is. Uh, dat heeft hij net uh, zelf uh, gezegd tijdens de uitzending. Nou, inmiddels uh, uh, heb ik uh, iets uh, gevonden wat betreft wat past bij die videoclip. Die ook morgen bij die single van Von Vee komt. En dat is The Dead End Gallery. Is uh, gemaakt door ai artiest. Nee, AI-artist. Amalia de la Vega. Die heeft uh, ook de clip gedaan van Tobias Bader, Waar ook Mariska Lialing op te horen is. The Cards We Draw. Uh, maar er zit uh, ook een, uh, ja, een videoclip bij. Bij Floating. En dat is dus de nieuwe single van Von Vee. En waar hoor je hem? Hier. Dat was hem dus. Gewoon uh, zo zwaar uh, is dat uh, in ieder geval. Uh, maar morgen komt hij dus uit. Deze nieuwe single van Von V. We gaan uh, weer vrolijk verder met uh, de muziek. En dit is Isogram. En dat nummer dat heet True Love Refugee. dat was Katmandu met uh, Wild Wind. Dat is uh, de opvolger van uh, die uh, ene single die ze eerder hebben uitgebracht. Uh, uh, de Wierook Rock, zoals die uh, wordt omschreven. En dat uh, bracht de tijd alweer uh, tot het einde van dit derde uur inmiddels alweer. Want zover uh, is het alweer. En dan moet ik wel eens een razende nog even heel snel even iets uh, hebben... wat ik moet hebben voor het laatste nummer... En dat is deze. En dat is Jacob D. Edward. En dat nummer dat heet... Uh, Il Miglior Fabro van uh, Francis Alban Black. Ik zeg tot volgende week. Dag! In a basket with the magazines My report cards Could never have foreseen I'd be a singer My Virgil's with me Every step of the way It reassures me Winking us The infernal judge Who's standing in a crowd And watches me repent For my sins through song death of rock and roll I will not lay roses on Bob Dylan's grave but with this better maker beside me I'll pledge allegiance to the folk song and harpies will scream From across the street, reassurance seeking sinners will clot my feet. Provoked by opinions I made public on their television screen. But I ain't.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 local newspaper clippings in a basket with the magazines my report cards could never have foreseen I'd be a sinner